12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Een van de Haagse roofovervallers is opgepakt. Chinese dissident Chung vertrekt uit de Amerikaanse ambassade... en groen licht voor ondergrondse gasopslag bij Alkmaar... Toenemende bewolking vanmiddag in het zuiden: kans op een bui, mogelijk met onweer. In het noorden: droog en het wordt 13 tot 21 graden. Morgen: veel bewolking, vooral in de ochtend: een paar buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. En na morgen: wisselvallig en het wordt een stuk frisser. Een van de twee verdachten van de roofoverval op de Haagse juwelier Ruud Stratman is aangehouden. Dat is die overval waarbij Stratman werd doodgeschoten. Eentje zit er vast, Wim Hoonhout van de politie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wanneer hebt u hem kunnen aanhouden? Ja, uiteindelijk gisteravond laat, tegen middernacht, uh, wist het recherche-team te lokaliseren in de Haagse Schilderswijk. Op straat? Op straat gewoon, liep hij als een jongen alleen. Ja, dus hij was in Nederland, kan je dan zeggen... We hebben ook nooit gezegd dat hij in het buitenland zat, laat het helder zijn. Alleen we hadden informatie gekregen dat er een kans bestond... dat hij en zijn compaan wellicht in België zouden verblijven. Vandaar ook onze zoektocht naar België. En uh, hij liep dus op straat alleen en u had een tip gekregen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, we kregen gisteren in de loop van de middag en de avond... op basis van zeg maar, het nieuwe mediaoffensief uh, uh, meerdere tips. We hebben 40 tips hebben we binnengekregen. Uh, daaraan synchroom liep het rechercheonderzoek onverminderd Ging dat door. En die twee elementen bij elkaar hebben uiteindelijk geleid tot, tot kleine puzzelstukjes wat we konden, konden uit, uitlopen. En uiteindelijk de aanhouding. Heeft daar die actie van die moeder misschien nog iets mee te maken gehad? Dat die zich liet zien. Zijn moeder belde de NOS en zei van... nou, ik doe een oproep aan mijn zoon van geef je nou aan. Ja, ik heb dat gehoord. We hebben natuurlijk uitvoerig in de voorbereidende dagen... maar ook nog op de dag van, van gisteren met haar gesproken. En haar, en haar man bewogen om hun zoon bij de politie af te leveren of te laten afleveren. Dat heeft uh, geen succes gehad. Uh, ze hebben dat bewust niet gedaan. Althans, dat is onze mening. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, gezien de achtergrond van deze familie, de Turkse familie, en dat de vrouw daar toch een andere positie in heeft dan dat ze maar, gemiddeld uh, bij u en bij wij is. Laat ik het zo benoemen. En dat zij uiteindelijk toch gemeend heeft om s'avonds laat deze stappen te zetten. Dus op zich zijn we met de beweging van haar wel heel blij. Ja. Was die gewapend eigenlijk? Hij was niet gewapend. Alleen, we, hebben natuurlijk wel, we zijn er wel van uitgegaan dat hij gewapend zou kunnen zijn. En dat betekent dat we het, de hele aanhouding hebben georganiseerd. 35 regisseurs en daar, hebben we daar een rol in, in, in gespeeld. Omdat we hem ook wel veilig wilden binnenkrijgen. Zonder risico voor zichzelf of voor anderen. Heeft hij al een verklaring afgelegd? Nee, we doen het heel zorgvuldig. We volgen de regeltjes. Dat betekent uiteraard uh, contact uh, advocaat, primair als eerste... En daarna gaan wij met hem in gesprek. Dat bereiden we voor. En voorplan is daarin uitvoerig uh, al voorbereid. Om uh, langzamerhand toe te werken naar uh, de fatale dag de, de afgelopen woensdag. Duidelijk, de andere is nog voortvluchtig. Daar gaat het zoeken naar door Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Dank u wel. Tot de nieuws. De Chinese activist Chun Kwangcheng heeft een paar uur geleden de Amerikaanse ambassade in Peking verlaten blinde dissident hield zich daar zes dagen schuil... Eh, nadat hij zijn huisarrest in de provincie Shandong was ontvlucht. En de Chinese autoriteiten waren daar helemaal niet blij mee. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Waar is die, eh, die, die dissident op dit moment? Hij is in een ziekenhuis. Een paar uur geleden kwam ineens het bericht dat hij voor medisch onderzoek werd overgebracht naar een bekend ziekenhuis hier. Een zware Amerikaanse delegatie is met hem meegegaan, onder wie ambassadeur Lok. Uh, die heeft dat waarschijnlijk gedaan om er toch voor te zorgen dat er niet alsnog onderweg iets uh, geks zou gebeuren. Nou, dat is niet het geval geweest. Chun is nu in het ziekenhuis. Hij is daar ook herenigd met zijn vrouw en waarschijnlijk ook zijn twee kinderen. Nou, hoe die precies van de provincie naar Peking zijn gekomen is nog onduidelijk... Maar... Het feit is dat ze daar wel zijn. Uh, Chen laat verder via zijn advocaat weten dat hij nu echt vrij is. En dat hij ook harde garanties heeft gekregen dat hij ook vrij blijft. Ja, en, en uh, zou hij dan ook vrij gelaten worden? Hoe moet je je dat voorstellen, denk je? Nou, er waren inderdaad lange tijd geruchten dat hij bijvoorbeeld met zijn gezin naar Amerika zou vertrekken. Nou, dat, dat klonk een beetje vreemd, omdat dat zelf nooit echt de wens van Chen is geweest. Het liefst wil hij in China blijven. Nou, dat lijkt nu bewaarheid te worden. Een Amerikaans offic uh, official heeft nu net gezegd... dat hij inderdaad in China blijft. Dat hij naar een andere uh, veilige locatie zal worden overgebracht. Dat hij uh, bovendien de gelegenheid krijgt... om ook naar een universiteit te gaan in China. En ook dat de VS garant zal staan voor zijn... Nou, Dit scenario lijkt vooralsnog voor iedereen een beetje de gulden middenweg. Chun zelf wilde dus niet weg. En nu hoeft Amerika ook niet die ongemakkelijke situatie aan te gaan van politiek asiel. Hè? Want uiteraard zou dat weer een klap zijn geweest eh, in de betrekkingen tussen Amerika en China. Dat gebeurt nu dus niet. Nee, opluchting ook voor mevrouw Clinton, want die zit daar op dit moment in Peking. ...er is op de achtergrond in het geheim de afgelopen dagen flink onderhandeld. Een van Amerika's belangrijkste gezanten was hier al een paar dagen. Je zegt dat al vanmorgen kwam minister Clinton aan. Dat was oorspronkelijk voor een belangrijk economisch overleg. Maar reken maar dat deze kwestie de afgelopen uren ineens hoog op de agenda is komen te staan. Feit blijft wel dat, ondanks dat er nu een soort met van toenaring of oplossing lijkt te zijn... ...feit blijft wel dat voor de bunnen, althans China, nog steeds heel erg boos is... Die die vinden dat Amerika zijn excuses moet aanbieden voor het feit dat het zich weer heeft ingemengd in een interne Chinese aangelegenheid. Dat mag nooit gebeuren. Amerika die heeft al aangegeven dat zij niet hun excuses gaan aanbieden. Dit kan nou eenmaal gebeuren, zeggen ze. Goed, dit is voorlopig in ieder geval de stand van zaken hier. Dankjewel, Wouter Zwaard in Peking.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 Het is de bedoeling dat daar in dat gebied gas wordt opgeslagen, zolang... en dan kan dat later worden geleverd aan het gasnet. En tegenstanders vinden onder meer dat er onvoldoende onderzoek is gedaan... naar risico's van aardbevingen. Volgens de Raad van State is dat geen reden om het besluit van het kabinet te vernietigen. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat aan die ondergrondse opslag van gas weliswaar een aantal onduidelijkheden zitten en onzekerheden. En dat ook deskundigen niet echt kunnen inschatten wat de kans is op een aardbeving. Maar wat wel duidelijk is geworden, dat die kans niet groter wordt geacht... dan tijdens de periode dat op deze uh, locatie nog gas werd gewonnen. En tegen de beslissing van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Onrust in Cairo bij een aanval in de Egyptische hoofdstad... zijn acht demonstranten om het leven gekomen... en zo'n vijftig mensen zouden gewond zijn geraakt. Wat is daar aan de hand, correspondent Sander van Hoorn? Er was een demonstratie voor het ministerie van Defensie van salafisten, uh, radicale moslims. Die waren boos omdat hun kandidaat was uitgesloten voor de race om het uh, presidentschap. Zitten er eigenlijk al sinds het weekend, zijn ook wel vaker aangevallen. En uh, vanmorgen voor zonsopgang was dat dus heel erg uh, grootschalig. En door wie zijn ze dan aangevallen is natuurlijk de vraag, ja, en dat wordt dan... Tuig genoemd. En tuig, dat kennen we nog uit de tijd van Mubarak. Dat zijn vaak uh, knokploegen die zijn ingehuurd door het leger. Dat is een speculatie, dat weten we niet zeker. Maar dat wordt wel aannemelijk gemaakt als je bedenkt dat de politie... Die ook uh, twee vechtende groepen uit elkaar zouden moeten halen... die waren in geen velde of wegen te bekennen. Ja, tuig ingehuurd door het leger. En, en uh, hoe ging dat, die aanval? Met uh, stenen, met molotov cocktails. Zelfs uh, sprake van, van uh, lichte vuurwapens. en ja, Daar zijn dus die, uh, die doden bij gevallen. En je ziet op dit moment dat uh, de woede natuurlijk heel groot is. De mensen die daar al uh, dagenlang aan het demonstreren waren... die krijgen natuurlijk versterking. Berichten nog steeds van uh, gevechten die gaande zijn. En nu, eindelijk, net heeft het leger besloten dat ze, dat ze op gaan treden. Dat ze die twee partijen uit elkaar gaan houden. Maar de woede is inmiddels natuurlijk gezaaid. Uh, in de eerste plaats natuurlijk... Over het uitsluiten van die presidentskandidaat. Daar was er woede over. En de tweede, dus de speculatie dat het leger vieze, smerige trucjes toepaste uh, om die demonstranten aan te vallen. Ja, dat is natuurlijk een recept voor, voor woede. En dat zie je op dit moment in de straten van Cairo. Ja, en die verkiezingen, de eerste ronde, eind deze maand in Egypte. Sander van Hoorn, dankjewel. Een deel van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen is dicht, want er is een tekort aan personeel. Er zijn twee vacatures voor IC-artsen en er zijn ook personeelsleden ziek. Het ziekenhuis zegt dat het uh, ja, lastig is om snel mensen aan te nemen omdat die vaak met hun partner naar Groningen moeten verhuizen. En het UMCG zegt erbij dat er ondanks de problemen voldoende bedden beschikbaar blijven om aan de vraag te voldoen.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 Dan is er nieuws uit Den Haag. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Zij komt niet terug in de Tweede Kamer. Um, ze zal zich niet verkiesbaar stellen voor de verkiezingen in september. Eens even kijken met wie we contact hebben in Den Haag. Hans Andering gaat zitten. Dag, hier, ja. Hans. Uh, uh, wat heeft ze gezegd? Nou, ze heeft net een uh, verklaring uitgegeven. waarin ze zegt dat ze na een aantal woelige en zeer drukke jaren. Hij uh, heeft moeten afwegen wat ze de komende jaren gaat doen. En dat uh, opnieuw het vooruitzicht om uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beschikbaar te zijn voor de politiek. In, in haar geval, bijvoorbeeld voor uh, een nieuwe termijn van uh, Kamervoorzitter. Uh, dat ze dat uh, niet meer uh, gaat doen. En uh, dat het tijd is uh, voor andere zaken om andere prioriteiten te stellen. En dat zij zich dus uh, niet op de nieuwe kieslijst laat zetten van de Partij van de Arbeid voor die verkiezingen. Nou, nou, is dat... Verrassend. Ehm. Um... Nou ja, verrassend. Kijk, het is, uh, dit is de periode waarin uh, veel Kamerleden zich gaan afvragen... wat gaan we de komende tijd doen met het oog op die nieuwe verkiezingen. Dus ik denk dat zij de eerste is in een uh, langere lijst van Kamerleden... die bekend gaan maken dat ze uh, nu iets anders uh, gaan doen. Um, als je had gevraagd uh, wat zal het eerste Kamerlid zijn... die bekend gaat maken dat ze weggaat... dan had ik niet meteen aan Gerry Verbeet gedacht... omdat zij juist de afgelopen jaren heel fanatiek en, en heel betrokken is geweest met het Kamervoorzitterschap. Zij was de tweede vrouwelijke Kamervoorzitter na Jeltje van Nieuwenhoven. Dus in die zin is het wel verrassend. Maar als je nogmaals beseft dat veel Kamerleden nu moeten gaan beslissen... wat ze in de toekomst gaan doen, mm. is dit de eerste in een langere rij. Nou, Gerrie Verbeet dus niet veel opnieuw in de Kamer. Hans Andriga, dank je wel. Sport. Of de Nederlandse volleybalvrouwen mee zullen doen aan de Olympische Spelen. Het is allemaal onzeker. De ploeg van de bondscoach Guido Vermeulen verloor gisteren tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. Ze verloren de eerste wedstrijd van uh, Polen. En ja, daarbij in Ankara zit verslaggever Maarten Tip. Maarten, kan Oranje die nederlaag tegen Polen nog goed maken? Ja, kan wel, maar daar hebben ze wel een soort van uh, wondertje nodig. Vandaag is Servië de tegenstander, dat is de Europees kampioen. En verder is in Nederland ook nog in de pool bij Rusland. En dat is de wereldkampioen. Dus eigenlijk hadden ze uh, om een, kans, een beetje kans te maken. die wedstrijd tegen Polen gisteren moeten winnen. Maar uh, nu ziet het er uh, wel heel somber uit. Ja, nou ja, Vermeulen heeft uh, een flinke verjonging doorgevoerd. Ja, hè, in, de, in de ploeg breekt het gebrek aan routine-team toch niet op? Ja, maar het is ook gewoon een gebrek aan kwaliteit. Gisteren dat de Polen. Hadden, we gewoon echt beter waren. Uh, hè, er zitten meer lengte, er zat meer power in die ploeg. En. Nederland probeert het in het begin van de wedstrijd wel om serverend de polen een beetje onder druk te krijgen. Dat lukte vrij aardig, maar op een gegeven moment uh, ja, is die ploeg toch meer geslepen. En dan uh, heeft Nederland wel wat ervaren speelsters in de ploeg, maar die kunnen de kan dan weer net niet uh, genoeg. Nee, en wat wordt er tegen Servië? Ja, nou ja, we hopen op een positief resultaat, maar ik denk uh, dat het weer een uh, 3-1 of 3-0 nederlaag gaat worden. En uh, ja, dan is Nederland zo goed als uitgeschakeld. Ja, nou, volleybalvrouw, het ziet er niet best voor uit. We gaan het afwachten. een tip. Arie Haan is ontslagen als coach van de Chinese voetbalclub Shenyang Shenbei. Haan wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Het ploeg eindigde dit jaar in de onderste regionen in de eerste divisie in China. Haan was in het verleden bondscoach van China... en hij heeft ook gewerkt bij twee andere Chinese clubs. De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel hebben hun eerste wedstrijd bij het toernooi uit de World Tour in Shanghai verloren. Allemaal verlies vandaag, zeg. Titelverdedigers verloren in hun eerste groepsduel van het Duitse duo Holtwick en Zemmler. Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel, oh, die hebben wel gewonnen. Die waren in drie games te sterk voor het Italiaanse koppel Culliari en Menegatti. U bent weer bij en we gaan naar Dennis mooi bij de AWP. Dag Dennis. Hele middag. Er staan drie files op dit moment. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Aansluiten voor knooppunt Holendrecht. Twee kilometer A44 naar Den Haag. Twee kilometer voor Wassenaar. En het is druk richting de Keukenhof En dat merk je op de N207. Richting Lisse, daar staat tussen de aansluiting met de A4 bij Nieuw-Vennep en Hillegom 5 kilometer. Bijna kwart over twaalf hoofdpunten van het nieuws. Eén overval, overvaller van de Haagse juwelier is vannacht gepakt, die andere is nog zoek. De Chinese dissident Chun is weg uit de Amerikaanse ambassade in Peking. En Gerdy Verbeet keert na de verkiezingen niet terug als voorzitter van de Tweede Kamer. Dit is Radio 1. NCRV Lunch, Helene Plag Goedemiddag, hartelijk welkom bij lunch. Het wordt waarschijnlijk een echt bewaarexemplaar. De NRC van vanmiddag. Geen foto's, alleen tekeningen. Als eerbetoon aan Martin Tonder. En zo meteen horen we of alle tekenaars hun deadline wel gaan halen. Want die is volgens mij rond half twee. In het mediaforum hebben we het over ex-kamerlid John Leerdam. Die opstapte nadat hij uitspraak had gedaan... over de niet-bestaande crimineel Jablabla. Bij Paul Witteman vertelde Leerdam... dat hij heus wel wist dat het allemaal nep was. Dit is volgens mij een grap, dus ik dacht ik ga het een beetje meespelen. Maar vervolgens kwam ik op mijn kamer sms'jes en allerlei berichten. En toen ging ik kijken hoe men, hoe men me het had geframed. En toen schrok ik me helemaal wild. Is het een geloofwaardige versie? Een verhaal? En verhaal, Wauke van Schermburg en Katriene Kel... die geven zometeen hun oordeel in het mediaforum van vandaag. In een Nationale Nieuwsquiz gaat Tom Comello uit Haarlem proberen... om over die 88 punten van gisteren heen te gaan... en op die manier de koploper van de week te worden. En als je nou niet alleen naar ons wilt luisteren, maar ook graag wilt kijken... ga dan even naar de site van Radio 1 en zet onze webcam aan. Dit is Radio 1. Lunch. Dan vandaag een speciale editie van NRC Handelsblad. Geen foto's vanmiddag in het NRC, alleen maar tekeningen. Zelfs de advertenties in tekeningenvorm. Peter van der Meers van NRC. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemiddag. En dat allemaal omdat het precies 100 jaar geleden is dat tekenaar Martin Toner werd geboren. Juist, op 2 mei 1912 is Martin Toner geboren. En dat vonden wij een geweldige verjaardag die niet zomaar mocht voorbijgaan. En daarom een heel groot eerbetoon aan de vader van Bommel uh, uh, op die manier. Ja, en er zitten dus een hoop tekenaars op de redactie nu tegen die deadline aan te werken. Ik hoorde vanochtend in het Radio 1-journaal ook een interview. En ik merkte dat Siegfried Woltek, een van de tekenaars, die journalist, die. Al een vraag aan te stellen was, maar bijzonder lastig vond. Want het hield hem van zijn werk af en hij moest die deadline halen. Gaat dat ja. lukken? Wel, het is natuurlijk wat anders dan anders. Ja. En die tekenaars zitten mooi samen te zweten op dit moment hier aan de tafel voor mij. En voor zover ik zie, zijn al verschillende pagina's natuurlijk vertrokken. Die zijn al gezakt. De laatste pagina zakt inderdaad om half twee. Maar het zal, het zal lukken. Het zal inderdaad lijkt mij een bewaaringsemplaar zijn. Al is het maar omdat vijftien tekenaars... met allemaal verschillende stijlen... verschillende manieren om naar de zaken te kijken... er zijn tekenaars die de hele ochtend aan één tekening hebben zitten werken... En er zijn die zeven tekeningen per minuut maken bij wijze van spreken. Uh, dus, uh, dus dit is denk ik ook een mooie stand van zaken. van Wat is, wat is tekenen in Nederland ja. anno 2012? En de een doet het nog echt gewoon met uh, bij wijze van spreken houtschool. En de ander die pakt de computer. Hier zit uh, iemand naast mij met een, uh, een schilderdoos. Uh, die ik nog ken van in mijn lagere school. Uh, met uh, met uh, olieverf en plakaatverf. Uh, en een andere doet het uh, op een iPad. Uh, en dus in die zin zijn ook die, uh, die meteen. Dus totaal verschillen En dat is eigenlijk wel boeiend om te zien op die manier. Is de voorbereiding nu heel anders dan normaal? Ook inhoudelijk voor de verhalen? Eigenlijk niet, want de voorbereiding komt er eigenlijk ook anders op neer, dat je samen met de fotoredactie kijkt van welke verhalen kan je beter in foto vertellen of kan je illustreren. Nu, dat hebben we gisterenmiddag en vanochtend gedaan, maar nu niet met de fotoredactie en de fotografen, maar met tekenaars. En in die zin was het natuurlijk wat anders, omdat die tekenaars dat niet gewoon zijn. En dat het ook zo is dat in de loop van, een, van 24 uur, dus de, de, de jongste krant is 24 uur geleden gezakt, in de loop van die 24 uur wordt die krant gepland, maar dat verandert verschillende keren uh, in functie van de actualiteit. En het is natuurlijk makkelijk om dan een foto die je gekozen hebt weg te gooien. Dat is al wat moeilijker als je drie uur aan een stuk een tekenaar hebt zien zitten en ze op een tekening om dan te zeggen: Nou, dit verhaal brengen we wat klein, gooi die tekening maar weg. Dus dat is wat anders geweest. Maar ik denk dat iedereen er min of meer zonder kleerscheuren uitkomt straks. Wordt het een eenmalig succes of zegt u dat gaan we vaker doen? Nou, ik vind dat je dat nu en dan eens moet doen, maar, maar je, moet er ook, je moet er ook spaarzaam mee zijn. Als je dit elke week zou doen of elke maand, dan, dan doe je eigenlijk niet wat je moet doen. En dan ik heb je volgens mij het, binnen een maand allerlei overwerkte tekenaars zitten. Dus dat ja, is helemaal ja, geen succes. Ja, zeker. En dus, dus ik vind dat je een mooie kapstok moet hebben. En, en Martin Toner, die toch een, een hele grote Nederlander is, op die manier eren. Ja. Dit was een fantastische kapstok om dat te doen vandaag. Succes met die laatste loodjes nog. Peter van der Meers van NRC Handelsblad. De economische crisis heeft de Spaanse journalistiek in de zwaarste periode uit de geschiedenis gestort. Dat zegt de Spaanse Vereniging van Journalisten. Meer dan 6000 Spaanse collega's zijn de afgelopen drie jaar hun baan kwijtgeraakt. En het eind schijnt nog lang niet in zicht te zijn. Sinds het begin van de economische crisis zijn 57 Spaanse mediaorganisaties wegens financiële problemen gesloten. De twee grootste kranten, El País en El Mundo, staan beide op het punt om ongeveer één op de drie journalisten te ontslaan. Vanaf deze maand is het postcode loterijfonds weer beschikbaar voor financiële ondersteuning van journalistieke producties. Er wordt bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor reis- en verblijfkosten. De aanvragen voor bijdragen lopen allemaal via Free Press Unlimited. Een voorwaarde is dat de aanvrager professioneel met journalistiek bezig moet zijn. De thema's moeten passen binnen mens, natuur en milieuvraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingslanden of internationale samenwerking. De loterij heeft 130.000 euro beschikbaar gesteld dat de komende twee jaar verdeeld gaat worden. Tussen 2009 en 2011 zijn maar liefst 27 journalistieke reportages ondersteund door dat fonds. Het KRO-zomerprogramma Tour d'Amour de is deze zomer niet meer te zien... op de Nederlandse televisie, vertelt de presentator Anita Witsier... vandaag in Algemeen Dagblad. Tour d'Amour werd altijd goed bekeken, maar door de bezuiniging... is er helaas geen geld meer voor het programma. Anita Witsier is wel gewoon weer te zien in het programma Memories... en een nieuw programma Draagmoeder gezocht. Ruim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond John Leerdam aan tafel van Pauw en Witteman... voor het eerst zijn verhaal doen over dat beruchte interview op 3FM. Dat zijn korte rentree in de politiek verstoorde. En uiteindelijk ook leidde tot het besluit om zich terug te trekken... als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Leerdam had wel voorwaarden gesteld voordat hij aanschoof bij Pauw en Witteman. Hadden we hadden je graag de fragmenten laten zien, maar u heeft gezegd... ik kom alleen als ik die fragmenten niet nog een keer onder ogen hoef te zien. Daar heb ik geen zin in. Op die voorwaarden zijn we akkoord gegaan. Maar we hebben wel naar het uh, materiaal gekeken, ook naar het ruwe materiaal... dat in, in zijn totaliteit van een minuut of tien in beslag nam. En daar is echt niet waarneembaar dat u een spelletje speelt. We praten er zo meteen over verder in ons mediaforum... met Wauke van Schermburg en Katriene Kel. Afgelopen donderdag nam Jan Muller, de directeur van Beeld en Geluid... de eerste tien interviews in ontvangst van een groot project... van televisiemaker Han Pekel. Onder de naam van Stichting Mediageheugen wordt de hele orale geschiedenis van de Nederlandse mediageschiedenis vastgelegd. Welkom, Han Pekel. Dank je wel. Een lange voorbereidingstijd, hè, volgens mij, maar het begint nu op stoom te komen. Ja, het nou, het is in deze tijd toch lastig om dat soort initiatieven van de grond te, te trekken. Dat lukt toch heel aardig. Ook dankzij de medewerking van veel belangrijke mensen binnen de wereld van de media. En het doel van de stichting is dat wij dus een aanvulling willen zijn... van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daar wordt een miljoen uur radio en televisie bewaard. Dat zal de komende jaren alleen maar uitbreiden, want we bewaren nu alles. Maar de geschiedenis van de mensen die het gemaakt hebben ik zie hier drie aan tafel zitten... die zal je daar waarschijnlijk niet in terug kunnen vinden. Wel misschien hun producten. Maar niet het verhaal... hoe moeizaam het was om die ene minister... toch tot die uitspraak te verleiden... of die andere mevrouw... Dat de juiste vraag te stellen waardoor de emotie kwam... en de waarheid achter het waal. Of de keer dat jij zo uh, ja, vergissing maakte met je tekst. Dat zijn verhalen waar nieuwe generaties... televisiemakers en radiomakers van kunnen leren. Ja. Maar bovendien een prachtige bron zijn... voor nieuwe musicalmakers, historici... mensen die boeken maar schrijven. zijn het dan alleen de makers of zijn nee, het zijn ook niet, het de het mensen zijn ook de de maar Het zijn niet nou per se de mensen die al de aandacht krijgen... maar vooral de mensen die daarnaast... Laten we zeggen, beroemde programma's als de tv-kantine of uh, we zeggen, de, de, de kopspijkers... daar moet je ook weten hoe de mensen waren die daar de maskers maakten... de snoren en de baarden en meehielpen om die cabaretiers... die glanzende rol uh, te laten... Nou, nou, dat zijn vaak onzichtbare woord laat, dingen die veel mensen niet weten. Nee, exact. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de bedoeling, dat als je, je kan zeggen dat de omroep een prachtig tijdsbeeld is van onze samenleving... Nou, als je alleen maar het kant-en-klaar product laat zien... dan heb je maar een deeltje van de werkelijkheid. En er valt veel te leren, veel te lachen, veel te huilen... als je de verhalen hoort van de makers die dat allemaal... de afgelopen 60 jaar, wat betreft de televisie, hebben gemaakt. En die verhalen zijn lang, hè? Die interviews zijn soms wel drie uur, heb ik begrepen. Ja, uh, meestal uh, rond die tijd. In sommige gevallen gaan we zelfs twee keer langs. Want we krijgen vaak een telefoontje na een week... Ik heb nog maar de helft verteld. <laughs> Kom al, laat is... dingen in één keer ja, naar boven. Exact. En je hoort natuurlijk ook anekdotes en ook leerzaam is dat sommige verhalen vijf visies hebben. En wij weten dan niet precies wat dan de juiste is. Maar dat moet die historici over tien of vijftien nou ja, jaar. Nou dan ga je dan die... bij die andere mensen ook langs ja. om hun versie van het verhaal te vertellen? Ja, ja, er zijn soms echt verhalen die tegen, laten we zeggen, van acht vertelt een verhaal. Uh, hoe die door Wim Kan gevraagd is om, uh, laten we zeggen, op televisie te komen. Dus eigenlijk bij de het maken in de tijd van de uh, Oudejaarsavondconference. Maar Wim Kan heeft ook een interview er ooit over gegeven. En dat is het tegenovergestelde. Maar Ik denk dat mijn stichting heel veel van dat soort feiten... in tegengestelde mening... Ja zal laten zien, ook de discussie die we dadelijk gaan voeren. Het nou, is leuk als je daar verschillende standpunten over hebt. De kennis van ons gezamenlijke product... we kijken drie uur en elf minuten per dag televisie, zegt men. Ja, dat is toch iets waar we meer over moeten weten... als in de toekomst mensen in die catacomben van beeld en geluid gaan zoeken naar de makers en de bedenkers van de programma's. Wanneer moet het helemaal klaar zijn, het hele project? Nou, ik hoop dat nog mee te maken. Maar ik denk dat dat toch ja, al een kom, jaar is tien... dat die interviews zo lang duren. En het is natuurlijk ook iets... Bedoel, er zijn natuurlijk beroemde voorbeelden. Denk maar aan wat een beroemde Amerikaanse regisseur... met de Holocaust heeft gedaan. Uh, die had toen geloof ik 10.000 interviews afgenomen. En toen zei hij, het is nog niet genoeg. Ja. Dus als wij nu de komende tien jaar 800 interviews kunnen doen... ben ik tevreden, maar nog niet echt tevreden. Dus ik geef ze mee. Dank Van Ik wil zo meteen van een van de dames dan horen. Kunnen jullie even over nadenken welk verhaal Han Pekel eigenlijk nog zou moeten opnemen als makers zijnde Van Schermberg of Catherine Keulen. Denk Eerst gaan we eens naar het mediaarchief. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het kabinet Rutte is natuurlijk eigenlijk pas net gevallen... maar het is vandaag wel alweer 23 jaar geleden... dat kabinet Lubbers 2 bestaande uit CDA en VVD, viel. Op deze Nacht van Voorhoeven greep de VVD-fractievoorzitter... het debat over het Nationaal Milieubeleidsplan aan... om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen. De lokale Rotterdamse stadzender was vlak na de val van het kabinet... naar het huis van Lubbers gegaan. En spraken daar zijn vrouw Ria, die het allemaal zeer positief inzag. Hebt u een reactie op de val van het kabinet? Oh joh, heerlijk. Ik krijg hem een paar dagen vrij. Een paar dagen thuis, hoop ik. U hebt vanavond gekeken? Uh, bijna helemaal. En wat is uw reactie dan als u zo'n debat aan u voorbij ziet gaan? Nou, weet je, uh, mag ik gewoon echt eerlijk zijn... want dat is ook wel eens moeilijk hè, dit land. Uh, ik ben trots erop dat het zo stijlvol en zo gentlemanlike gebeurd is. Daar ben ik zo ontzettend gelukkig mee. En uh, ik herken mijn man erin... En, uh, nou ja, dat is eigenlijk, ja da daarom ben ik eigenlijk gelukkig gewoon. U mag maar... natuurlijk ook een paar hele drukke dagen. Hij moet morgenochtend dan naar de koningin. Ja, maar dat is geluk. Jawel, maar dat betekent niet dat u meteen weer over de vloer krijgt. Nee, dat, nee kijk, ik bedoel niet het uh, uh, bevrijd, dat ik hem dan thuis op de sofa heb zitten. Dat bedoel ik niet. Maar gewoon dat je als vrouw van iemand waar je van houdt... gewoon eens even ziet dat het niet helemaal aan het eind van de teteen is. Qua krachten gewoon en qua moeheid. En ja, ik ken daar natuurlijk goed voor. En dan denk ik van, god, knul, ben je moe? Ben je hartstikke moe? En dat kan ook niet goed zijn voor het land. Als ik nou voor over naam de Vries zie... En, en Joris ook zie, ik denk, dit kan toch niet? Je kunt niet een land leiden op zo'n niveau... met zulke mooie mensen. En ik denk dat het daarom ook heel goed is dat, het, dat dit gebeurd is. Toch graag zo'n interview ook gehouden met de vrouw van Mark Rutte. Maar ja, <lacht> dat gaat niet. Dit is Radio 1. Lunch. Mensen, we hebben het nog steeds niet kunnen vinden, wat dat betreft. Wauke van Scherenburg, herinner je dit nog? Want toen ja, ja, ik heb er wel een krans op getekend, ik had het niet uh, gehoord. Maar dit is voor de eerste keer dus dat ik het echt hoor. En het is uh, werkelijk uh, bijna ontroerend. Ja, ik krijg een fijn he? thuis en hij is zo moe. De knuffel ja. van me. Ja. Ik vroeg net al even, want in het mediaforum vandaag... dus Falken van Schermburg en Catharine Kel... toen Han Pekel er zat van wat zijn van die verhalen... nou die mensen moeten weten. Dus jullie moest even graven in een enorme ervaring... natuurlijk aan werk. Catharine, enig idee wat, wat nou, jou meteen... te wat me dan met, Ja, wat me meteen te binnen schoot was dat op een gegeven moment... Bukman uh, de nieuwe CDA-voorzitter werd. En uh, toen werkte ik nog bij Hier en Nu. En uh, nou, op de een of andere manier was ik daarachter gekomen. Niemand wist dat nog. En ik wist ook dat hij in Frankrijk was. Dus ik heb die man... Ik geloof drie dagen achtervolg met een cameraploeg. En uh, toen had ik hem te pakken en toen wou hij het interview niet geven. En uh, nou dan heb ik net zo lang zitten zeuren tot hij het dan wel wou. En uh, toen deed de camera het niet. Oh, en, dus nou ja, dat soort dingen. Dat soort dingen, precies. Nou, en, en dat dus drie uur lang dan, ja. hè? bij een interview ja. van Han Pekel. Nu we toch nog bij die politiek zijn. Het optreden gisteren van John Leerdam in Pauw en Witteman. Die uh, sowieso voorwaarden had gesteld van... ik wil niet meer dat oude interview van 3FM uh, terug horen... of daar iets van uh, terugzien. En um, het was eigenlijk een beetje nep. Ik speelde het spelletje mee... Welkom van Scherenburg. geloofwaardig ja, verhaal? Ja, nee, ik zat werkelijk vastgenageld op de bank. Ik dacht, dit is niet waar wat ik hier hoor. Ik bedoel, hij was er zo ongelooflijk aan het opknopen. En het verbijsterende vond ik echt van het hele optreden... dat die man dus kennelijk echt oprecht geloofde... wat hij allemaal uit zijn nek zat te kletsen. Het was zo'n ongelooflijk ontluisterend optreden... voor iemand die uh, Kamerlid is, die, als ik zijn woorden moet geloven... door uh, Diederik Samsom niet meteen is gezegd... jongen, wegwees hier, je hebt hier niks meer te zoeken... Uh, de screening van Tweede Kamerleden moet dus duidelijk stukken strenger. Want er komen dus gewoon, ja eerlijk gezegd, idioot dus kennelijk ook binnen. Nou ja, hij ja, kan wel je wel van de minister-president zeggen. Ik bedoel, als je niet weet dat de Hollandse Schouwburg uh, niet in Haarlem staat. dan hebben we toch ook een hele merkwaardige minister-president. Ja, maar dat vind ik en toch van een heel Ineke van Gendt, dan, Die zegt uh, John dat Leerdam. Nixon de, de, de, de adviseur is van uh, Obama. Ja. Nou, sorry hoor. Er kwamen heel wat voorbeelden gisteren in die uitzending oh, ook voorbij. Hè? Die zeiden van, ja, hadden die shocking. dan ook allemaal moeten opstappen? Maar ja, maar nou, weet je, was dat een niet? Geloof jij hem of niet? Geloofde nou, jij ik, niet dat? ik denk inderdaad dat hij dat verhaal over van... Uh, ik speelde het spelletje mee, dat hij dat een beetje bedacht heeft... om zichzelf een beetje te redden, Want laten we zeggen. Het is het zes weken geleden. Ja, maar ja, ik wil als je ook, hij is ook wel vreselijk hard afgerekend. En die man heeft natuurlijk, in, laat maar zeggen, in de maatschappij echt hele goede dingen gedaan. Hij heeft, heeft waanzinnig mooie toneelstukken georganiseerd. En nu wordt zo iemand volledig afgebrand. En uh, het is natuurlijk ook niet oké okay dat iemand van die kwaliteit Kamerlid is. Dat ben ik onmiddellijk met Wauke uh, eens. Maar aan de andere kant, om hem zo genadeloos af te maken aan het publiek. Ja, het is net zoiets als iemand aan een guillotine. Ja, aan de maar guillotine hij heeft wel uh, met. Uh, dit meeliegen als verschil, dus met het voorbeeld die je net noemde. Mensen die het niet weten, ja, het is niet fraai. Het is ook een beetje dom natuurlijk. Maar hij heeft er een heel verhaal bij gefantaseerd. En dat, dat vind ik wel het enorme verschil. En daarbij beledig je wel de kiezer. Ja door zo uh, uh, te staan liegen. En, uh, maar bedoel je nog te over meepraten met over ja-blabla? Of het, het zeggen van nu, van het was uh, nee, een oh, grapje en ik... beide. heeft het gisteren alleen nog maar erger gemaakt. Ik bedoel, je bleed dus gewoon ook de kiezer hiermee. Alsof uh, het, het gewoon dom volks wat je alle van alles wijze kunt maken. En daarbij die man kan wel hele goede dingen gedaan hebben... maar uh, de acteur Huub Stapel, toch niet uh, de eerste de beste heeft hem op Curaçao een aantal jaren geleden meegemaakt, waarbij die les kreeg van uh, John Leerdam, uh, hoe je het beste de subsidiepotten leeg kon roven, zodat je op je luie kont kon blijven zitten en zo min mogelijk hoefde te doen. Wow. Dus alleen maar heldendaden, ja, dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Niet nee, de meest niet gezegd, gezegd, de politicus dan. Een amabel mens, kunnen we dat wel zeggen, Catharine? Het is in ieder geval wel een amabel mens. En ik, het lijkt mij, in elk geval, ik probeer me altijd in andere mensen te verplaatsen en het lijkt me gewoon verschrikkelijk als je op die manier geëxecuteerd wordt. Hè, nee, heeft figuurlijk. Het dat heeft hij zelf hij heeft gisteravond nog een kogeltje extra in zijn kop getroten. Ja, dat was misschien ja. niet slim, want nu heeft iedereen nee. te weer. Nee, als, als, de... als ik hem al geweest was, ik gisteravond ook niet naar Paul nee. mag gaan, ja, maar ja. Niet met je eens. <laughs> maar onder zijn voorwaarden deed hij het wel. Goed, laten we John Leerlam laten voor wat hij is. We praten zo meteen uh, door in de mediaforum, maar eerst uh, het laatste nieuws, dan krijgt u van Jan van der Put. Radio 1 Het NOS-journaal Kamervoorzitter Gerdy Verbeet keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Verbeet zit sinds 2001 in de Kamer, sinds 2006 is ze voorzitter. En ze zegt in een verklaring... als ik nu kies voor een plaats op de lijst van de PvdA... dan verplicht ik me opnieuw vier jaar beschikbaar te zijn. Maar het is nu tijd voor andere zaken. Dus Verbeet keert niet terug. De korpsbeheerders van de politie Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden spannen een kort geding aan tegen de politiebonden, de burgemeesters Abu Talib en Van Aartsen: Ze willen dat de rechter de aangekondigde langzame actie van agenten verbiedt. In het gebied Bergemeer bij Alkmaar mag ondergronds gas worden opgeslagen. De Raad van State heeft bezwaren van onder meer de gemeente Bergen, Milieudefensie en particulieren van de hand gewezen. Die bezwaarmakers vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld het risico van aardbevingen. En het is nog onduidelijk hoeveel klanten van Vodafone nu gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te bellen en te sms'en. Dat kan tot en met zaterdag als goedmakertje voor die storing bij dat telecombedrijf een maand geleden. Vodafone heeft 50 extra personeelsleden ingezet om dat extra telefoonverkeer in goede banen te leiden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Er is vandaag een duidelijke tweedeling in het weer. Terwijl in het noorden de zon volop schijnt en het vandaag lang droog blijft... is er in het zuiden veel bewolking en trekken momenteel enkele buien over het zuidoosten van het land. Langzaam breidt de bewolking zich vanuit het zuiden verder over het land uit... en aan het eind van de middag is het in het hele land bewolkt. Geleidelijk trekken steeds meer buien over het zuiden en daarbij komt ook onweer voor. Er staat vanmiddag een matige noorden tot noordoosten wind, windkracht 3 tot 4... en bij de wadden een vrij krachtige wind, windkracht 5. De maximumtemperaturen loopt uiteindelijk van 14 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten... Vanavond trekken over de zuidelijke helft van het land buien, waarbij de kans op onweer groot is. Vannacht krijgt ook het noorden van het land met de buien te maken, maar die zijn dan wel in activiteit afgenomen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen verloopt de dag overwegend bewolkt, met in de ochtend vooral in het noorden soms wat regen. Smiddags middags komen ook op andere plaatsen wat regenbuitjes voor. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 16 graden. De dagen daarna is het fris, met maxima in het weekend rond 12 graden. Wel blijft het zondag waarschijnlijk droog. ANWB, verkeersinformatie. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207... of aan de Rijn richting Hillegom... tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Catharine Kel en Wauke van Schermburg. Nou, we net Gerdy Verbeet ook opgestapt. Je zei meteen, gelijk heeft ze. Of die gaat in ieder geval opstappen. Ik kan er wel begrijpen, Wauke. Ja, uh, de kans dat ze weer kamervoorzitter is... Uh, ja, misschien wordt, uh, wordt uh, misschien is die waarschijnlijk heel klein. En dan moet je toch weer in de bankjes van de kamer schuiven. En ik kan me voorstellen dat nou, toch het... Uh, Redelijk beetje glitterleven wat je gehad hebt. Dat je daar niet zo zin in heeft. En nou, maar ze heeft ook heel lang in die kamer rondgelopen. Ze heeft ook een privéleven. En uh, misschien niks. het is mooi geweest. Ja, daar kan ik ook geen ongelijk in geven. Dat gaan we nu de komende tijd natuurlijk krijgen. Hè? Ja, we nou hebben nou al een de de ook al weg. Ja? Hè? Ja, ja, ja. ja, wat er bij het CDA nog uh, gaat gebeuren. Is ook afwachten. Een zaak die uh, de, de aandacht uh, zeer heeft getrokken... is een hele andere, namelijk uh, over de, de overval op de juwelier in Den Haag. Politie uh, zet alles op alles om de twee overvallers te pakken. En dat leidde ertoe dat we ze konden zien met naam en toenaam, foto's. Maar namen erbij is zeker uh, nou ja, uitzonderlijk om dat te doen... Wel succes. Een van de overvallers is inmiddels opgepakt. Katrine Kel, vond jij het te ja, ver gaan? Ja, dat slaat meteen al een argument weg natuurlijk. Ja, ik vind het altijd moeilijk om mensen uh, te veroordelen... Als, je nog, als ze nog niet echt schuldig bevonden zijn. Dat blijf ik moeilijk vinden. Uh, we leven, uh, soms is het moeilijk om te geloven, maar we leven in een rechtsstaat. En ik vind pas als bewezen is dat ze het gedaan hebben... dat je ze mag veroordelen. Ik moet zeggen, toen ik het verhaal in de krant las... was ik zo ontdaan. Ik vond het zo erg. Dus ik snap wel dat ze alles uit de kast hebben getrokken om de daders te vinden. Maar het is wel... Pff, veronderstelde dat ze het niet gedaan hebben. Ja. Maar Waar zit jouw probleem dan in? Het afbeelden van de foto? Of met name de, de naam en ook de achternaam die genoemd ja, wordt? Ja, dat is geen we ontzappen we meer aan. Stel ze dat ze het niet gedaan hebben... dan zullen ze in ieder geval de komende vijf jaar daaraan herinnerd worden. Minimaal. Ja. He? Dus ja, dan doe je toch mensen die, die het niet gedaan hebben... iets verschrikkelijks aan. En anders nog, stel dat ze het wel gedaan hebben... dan doe je de familie in ieder geval ook wat aan. Ja. Want die hebben diezelfde achternaam. Ja, of heb ja, jij er niet zoveel problemen ja, mee? Nee, nee, ik heb hier niet zoveel problemen mee. Hij is wel moeilijk te onthouden. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik vind het uh, een film dat op YouTube is uh, verschenen. Ik vind dat een goede actie van de politie. Het is een uh, verschrikkelijke misdaad die er is gebeurd. En daarom ook omdat zo'n... Uh, uh, vreselijke misdaad was, zijn ze toch tot deze niet, in Nederland... niet gebruikelijke methode overgegaan. In Groot-Brittannië doen ze niet anders. Uh, in Nederland zijn we er altijd terughoudend mee. Ik herinner me nog uh, in de tijd... Uh van toen opsporingen uh, uh, verzocht, begon dat programma op tv. Uh, dat wij alle in een stuip van ellende lagen. Hoe kun je dit doen? Hoe kun je uh, mogelijke wizardigen tonen? Die vinden het al heel normaal. Uh, maar in dit geval ben ik echt voor. Dat filmpje spreekt voor zich. Er staan twee mannen op. Ja, jongens zijn het nog eigenlijk met getrokken pistool. Uh, er is een man uh, uh, gewoon neergeschoten als een hond. En uh, ja, dat de familienaam dan ook uh, bekend is. Ja, ik bedoel. Uh, je kunt wel met heel ja, is het veel nodig. Ik bedoel, als je ja. iemand zijn hoofd ziet en je ziet zijn naam, is het, ja, af zijn ja, voornaam. Nou, ja, ik, ik, ik ben, wel zo in zo'n uitzonderlijk geval, hè? Ja, maar je weet niet of geweld. ze het gedaan hebben. Nou ja, nou ja wat hebben ze dan staan doen? Met waterpistooltjes en je op weet op het helemaal filmpje? niet of ze wel, Ze waren niet herkenbaar, in principe. Nou, kunnen heb wel je het mensen zijn die zien? erop lijken. Ja, maar het kunnen wel mensen zijn die erop nou. lijken. Ja, ja ik nee, vind vond het ook nog een filmpje waarbij goed. ze gewoon in de vitrine stonden te kijken. Zonder, ja. zonder dat het wapen ja, was. Ja, en dan die knozen van hun gezichten. Ja, volgens mij was geen vergissen mogelijk. Uh, maar goed, ik vind in. Dat zijn bij de daders van Putten ook, weet je nog? Ja, maar dat vind ik toch, een ander, vind ik toch iets anders. Die stonden niet op film, dat één. Maar ik vind in zo'n uitzonderlijk geval, in zo'n zware misdaad... vind ik dat de politie echt iedereen inschakelt... en alle uh, moderne media die zijn inschakeld om deze daders te pakken te krijgen. Ja, ik heb daar geen moeite mee. Maar ben, je, ben, je niet bang, ben jij bang als voor een geleidende schaal dat dit vaak nou ja, gaat gebeuren? Nou ja, kijk, Bouke heeft het over opsporing verzocht. Dat heb ik dus ook nog in het begin tijd uh, mogen presenteren. En uh, ik weet dat toen bijvoorbeeld ook niet eens scènes nagespeeld werden. Omdat de politie niet wilde dat er op wat voor manier dan ook uh, sensatiezucht was. Nou, als je die situatie, we hebben het dan over 1980 zeg maar, ja. vergelijkt met nu... 2012, dan is het dus in 32 jaar enorm veel veranderd. Ja. En ja, ik zou het toch jammer vinden... als we met z'n allen in een soort middeleeuwse maatschappij terechtkwamen... waarbij we gewoon met z'n allen de dader achterna gaan... en hem hangen voor die überhaupt een rechtspraak heeft gehad. Oh, nou, nou. Ja, Maar, maar weet zo... je, het is nog niet zo, zo, zo erg. Want uh, bijvoorbeeld telegraaf vanmorgen... Nou ja, is het leed, goed niet begrepen? al geleden. toch keurig een balkje ja. uit eroverheen. Ja, maar en, ah. dat is toch ook ja, maar niet, nou, nou, je toch toch niet leed, in beeld Ja, maar het geleden. Ik bedoel, uh, de ene is er nu opgepakt... Uh, ja, en dan we weten nog steeds ja. niet of het de dader is, Wauke. Dat vind oh, ik zo erg. Nou, ja, maar ja, luister, als hij... Jij al... hebt hem dus al veroordeeld zonder dat hij bij de rechter is geweest. Sorry, dat vind ik heel heftig. Nou, hé, laten we zo zeggen, het is wel een zeer, zeer, zeer aannemelijk... 99,9 ja. kans dat het de dader is. En dat je daarbij alles op alles zet om zo iemand te pakken te krijgen. Um, prima. Maar als ze dan, dan is die gepakt... en dan wordt in één keer de achternaam teruggebracht tot B-punt... en er wordt in één keer een blokje over die ogen gedaan... Ja. ja, dat is ook uh, een beetje schijnheilig. Ja, toch? Maar ik wel, uh, in of, deze of heden... je kunt zeggen: het is goed dat we dan weer teruggaan naar de regels die we hebben in Nederland. Ja, ik denk dat het ook een beetje onhoudbaar is uh, uh, uh, dat de regels mee veranderen met de maatschappij. Ja. Uh, ik bedoel, ik vind, uh, we hebben uh, rechtsstaat en iedereen die er vanuit de politiek kan zitten pullen, met van de, de straffen moeten strenger, hoog, enzovoort, enzovoort. Daar heb ik de grootste moeite mee. De, rechtsstaat is onafhankelijk, de rechtspraak is onafhankelijk, houdt het ook zo. Maar dat de middelen wat gaan verschuiven... richting Groot-Brittannië, richting nou, nog meer landen... Ja, dat, dat moeten we ons bij neerleggen. Nou, Laten we nog even luisteren naar de politie of dat ook zo is. Want de RTL Boulevard vertelde een woordvoerder dat het uh, werd er gevraagd... is dat nou nieuw beleid om verdachte herkenbaar met naam en toename... in allerlei media te noemen? En toen zei hij het volgende. Ja, bent, enerzijds ben je afhankelijk van, van goede beelden. Hè. De beelden die we dinsdag, die we vrijdag buiten zonden waren natuurlijk uh, fantastisch. Als het gaat om opsporings-technische uh, uh, oogpunt. Uh, en ja, kijk, elk onderzoek vergt maatwerk. En uh, elk onderzoek kent daarin tactische afwegingen om, om iets wel of niet te doen. Ja, ja. Dus dat is het precies hetzelfde ja. wat ik zei. Ja, het ligt het dicht aan het geval. Ja. Andere gevallen, de, wat daar ook uh, nog een rol speelt, is dat de moeder van een van de jongens, degene erg, die ja. nu uh, opgepakt is, die heeft. Is in ieder geval het verhaal contact opgenomen met de NOS om een oproep te doen. Goed, Katrien? Of zeg je. Sorry, nou, je had je... het ook gewoon kunnen melden in een zinnetje. En om dan nog precies. eens uit te zenden. En dan ook nog iemand die bijna onverstaanbaar is. Wat heeft het voor nut? Nee, vond ik ook fout. Ja, daarvan zei de politie net: van ja, binnen de Turkse cultuur heeft die moeder wel een hoop autoriteit. Dus het kan die jongen misschien wel over de streep hebben getrokken om zich te melden. Nou ja, zich, het ze een... hebben hem nu natuurlijk opgepakt, hebben ze zich niet al, zelf had gemeld. Al desnood uh, uh, uh, uh, zonder beeld of zo één ja, zin uitgezonden. Precies. Ik vond nu. Uh, ik vond het de NOS een beetje onwaardig ja, eerlijk gezegd. Ja, die is sensationeel. Daar had ik echt echt moeite mee. Ja. ja. Aan de andere kant als die moeder inderdaad contact opneemt en je denkt ik ja, heb jou haar als enige de, zo werkt nou de journalistiek toch ik kan niet geloven dat die moeder de NOS heeft gebeld zo wanneer tegen de man zegt. Dus ja, dat is wel, nou, nou, schijnt nou, schijnt wel nou, echt dat schijnt het kind van zijn. mij. Dat kan niet. Ik ga ze even de NOS bellen. Is dat echt gebeurd? Ja, dat schijnt wel. Nou ja, dat is wel echt het verhaal. We hebben het ook je nou, uh, nat te trekken en dat is wel het verhaal wat we ook echt horen. krijgen. Maar jij gelooft het niet. Nou, daar heb ik wel een beetje moeite mee ja. We hebben zelfs een keer toen ik nog bij Rijmond werkte, iemand gehad die een schip was een uh, schipbreuk had geleden. Die was dus op een eilandje met familie. En het enige nummer wat hij kon bedenken, ergens vanaf de, de Griekse kust, was het nummer van Radio Rijmond op ja. te bellen. Oh, en dat hij op een rot stond. Ah, dus dat dus mensen doen vaak ja, rare okay, dingen, <laughs> in dat soort gevallen. Okay. Maar goed, ander verhaal. Uh, het CDA. Ja, dat wordt natuurlijk weer hartstikke interessant de komende tijd. Ze nemen steeds openlijker afstand van de PVV. Na de dierenpolitie en het immigratiestandpunt in Europa... ziet CDA-minister Spies nu ook niets meer in het boerkaverbod. en ook niet in de dubbele nationaliteit. 180 ja. graden draai, Katrien. Ja, als je nagaat dat ze in januari nog gewoon zegt... dat ze het helemaal te gek vindt dat er een boerkaverbod komt. Nou, ik dacht eerst toen ze, toen ze zich kandidaat stelde, die Spies van... Uh, nou, leuk, een vrouw en uh, veel ervaring in besturen. Maar nu ze dit doet, denk ik, jongens, hou eens op. Hoe ongeloofwaardig kun je zijn. Dat, hou dan je kop erover, weet ja. je wel. Maar ga dan niet zeggen van ja, ik zei in januari, het is fantastisch en nu vind ik het niks meer. Nou, hoog en hart was dat, Totaal he? ongeloofwaardig. Ja, maakt het ongeloofwaardig? Uh, ja, maar... Uh, ja, ik, heb, ik vind het echt... Uh, uh, heel bijzonder. Uh, gisteren beleid je. Uh, dit is allemaal goed en dit moet zo. En dat dacht erop. Uh, ga je roepen? Ben zo blij dat ik van deze vuiltjes af ben. En dat, dan ga je ontzettend twijfelen aan. Maar in de tijd dat jij die vuiltjes verdedigde. Ja, hoe, uh, hoe, hoe, hoe, ja. hoe, hoe betrouwbaar was je toen? Precies. En dat betekent dus eigenlijk uh, dat al die mensen van het CDA. Uh, die uh, mee hebben gedaan met dat hele PVV-gelazer. Uh, dus eigenlijk niet, geen lijsttrekker meer kunnen worden. Laten we maar gewoon de frisse buitenstaander. Maar met al. Bedoel, uh, we doen het allemaal prima, we willen het prima Ja, bijvoorbeeld. Uh, Spies, uh, Spies vind ik echt een uh, prima mens. Maar dit, ja, ik bedoel. En hoeveel mensen maken ze weer anti? En hoeveel schade berokken je ook weer niet die politiek? Allemaal ontzettend ja. opgelucht dat het verschrikkelijke gedogen doel voorbij is. Iedereen begint uh, toch weer een beetje vertrouwen te krijgen in de politiek. Zeker dat uh, Koen. Doeze akkoord. En dan krijg je dit gezamenlijk. Nou ja, het enige voordeel is: uh, iedereen weet nu wel wie spies is. Ja, en dan ook over de geloofwaardigheid, wel of niet. Ik zat vanochtend in de, in de auto hier naartoe en zat ik te luisteren. Marcel Bril, die zei daarover het volgende: over of we daar nou zo moeilijk over moeten doen, hè? de politieke verslaggever van de NOS. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken dat zo iemand niet meer geloofwaardig is. Maar dat is nu eenmaal de politiek. Want politiek is afspraken maken, winnen en soms verliezen in onbehandelingen. En ja, als de afspraken dan eenmaal gemaakt zijn, dan moet je die ook wel uit gaan voeren. Totdat de samenwerking knapt en dan heb je weer vrije handen. En dat is nu aan de hand. Ja, nou ja, dat ja, is dat nou is precies waarom hoor. de politiek gewoon totaal. Waarom mensen zeggen: het maakt niet meer uit wat ik stem, want of je nou door de hond of de kat gebeten wordt. En dat is eigenlijk zo erg voor de democratie. Ik vind het verschrikkelijk, dit. Maar het is, dus en, wel de je, het is natuurlijk, uh, Marcel Bril heeft in deze gelijk: uh, je moet in Nederland als politieke partij altijd compromissen sluiten. En die hoeven ze uh, niet het is, rond te toeteren. Uh, het is, ja, ja, want die worden bekend. Ze doen boerka-verbod, uh, als je daarmee instemt, als bekend. Maar uh, waar het wel om uh, gaat, is uh, dat je niet uh, hoeft te roepen: ik sta van Harte, harte, hart, Ja, af deze precies, maatregel. En dan nog een dag later al roepen. goh, ben ik blij dat ik deze fris, maatregel af ben. Het is ook de mate. Je kunt, waarom kun je als CDA niet eerlijk zeggen. Uh, uh, nou goed, we merken, uh, we, hoeven, we zijn hier in het handen en voeten gebonden. Uh, ik heb het bo boerkaverbod uh, verbod uh, gededigd. Maar nu er een meerderheid in de kamer is en niet meer wil, ja. kan ik daarmee leven. Ik bedoel, dan heb je toch iets anders dan uh, een goede sier maken over iets wat je, mm -hmm. die, wat je al die tijd zelf verdedigd hebt. Dat maakt het namelijk zo, vrouw zo ongeloofwaardig. Maar alleen, Katrien, wat jou betreft CDA of, of gewoon de hele politiek? Nou, ja, ik, maar misschien ben ik bevooroordeeld hoor... maar ik denk dat het bij het CDA wel heel vaak voorkomt. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze heel vaak... Uh, concessies moeten doen aan Dus regeringspartner. Ja, dus, wat, ja het kost, wat het kost die regeringsverantwoordelijkheid willen nemen. Ja, precies. We de de achterband rekent natuurlijk op dit soort dingen ja. veel zwaarder af... dan de hele v, uh, vvd achterban De VVD uh, afrekent op uh, dat hele gedogen zeik. is minder <laughs> over principes en idea idealen te maken. Precies. Wat trouwens ook nog opviel, we hadden even op de website van het CDA gekeken. De standpunten oh, ja. die dus kritisch waren over boerkaverbod... en dubbele nationaliteit waren ook in één keer ja. van de site af. Oh, nou. <lacht> nou, dat bedoel ik dus. Ja, zo Hup Je poets het gewoon even weg. Ja. Klaar. Dus het was Hup. niet, die site wordt door. continu geüpdate. Ja, het dat is onderhoud is. Ja. in het ja. staat er Waarschijnlijk ja. staat het er ja. uh, wel weer op. Gaat het goed komen? Welkom met het CDA nog? Uh, ik denk dat ze in het volgende kabinet wel in nodig uh, uh, zijn. Echt waar? Dus ja? ja, ja, ja. We krijgen nou ja. We krijgen toch een uh, hele lastige formatie straks na de verkiezingen. Uh, of we krijgen een totaal links uh, uh, kabinet... Uh uh, maar dat zal er ook gesteund moeten worden. En weet je wat is het fijne van het CDA? Ze voegen zich naar alle kanten wel weer. Ja. Gaan we naar links kabinet? Hup, ja, dan worden we links. Veranderen de website zo. weer even. Oh, die standpunten van de campagne. Ja, die zijn eigenlijk vervoerlijk. Ach, het komt wel weer goed. Mag ik u bij ja. de danken? Kalko van Scherrenburg en Catharine Kel. Tot Volgende keer uh, waarschijnlijk wel weer over de politiek. Zometeen uh, gaan we de nationale nieuwsquiz spelen. Dus kijken hoe onze nieuwe kandidaat Tom Komelo... uit Haarlem het ervan af gaat brengen. Scoren score staat nog op 88. Misschien dat hij daar overeen gaat komen. We weten het zometeen. Finger met I Follow Rivers. Hoogste tijd om de nationale nieuwsquiz te gaan spelen. Die spelen wij vandaag met Tom Comello, moet ik zeggen. Zeker. Uit Haarlem, 46 jaar en uh, hard op zoek naar een baan. Ik ben me aan het oriënteren. Aan het oriënteren. Dat klinkt, ja, zo is dat dat. klinkt minder wanhopig. Moeten het zo zeggen? Uh, of het is of niet? ook. Daar is geen sprake van van wanhoop. Ik, op ben, welk uh, ik ben recent gestopt als private banker. Uh, dat heb ik dertien jaar lang gedaan. En ik ben me nu inderdaad aan het oriënteren op iets nieuws. En wat dat precies gaat worden, dat weet ik nog ah, niet. Oké, okay. nou, dat is lekker als je gewoon jezelf de gelegenheid kan geven om dat te doen. Ja, dat is een redelijk luxe positie. En dan nu gewoon uh, hier naartoe komen naar Hilversum om die nationale nieuwsquiz te spelen. Nee. Ruim op tijd, dus je hebt je goed voor kunnen bereiden. We gaan als eerste eens jouw nieuwsfactor bepalen. De hoogste score staat nu nog op 88 punten. Dus het is zaak om daar uiteindelijk overheen te gaan. We gaan in de eerste ronde een aantal vragen stellen. De score die je daarmee had, die bepaalt de nieuwsfactor, waar we dan vervolgens de tweede ronde mee gaan spelen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Dan gaan Jazeker. we beginnen. Succes! De nationale nieuwsquiz. ...wedstrijden in uh, Oekraïne niet bezoeken. Niemand naar wedstrijden in Oekraïne niet bezoeken. Tijdens het toernooi juist Oekraïne bezoeken. Niet naar het EK. I'm advising not to come. Het maakt Amnesty niet zoveel uit of ze wel of niet gaan. Ik denk dat Nederland vooral moet gaan. If you want to be the supporter of what is happening in Oekraïne... ...so you could you could Should I stay or should I come? Demissionair minister Rosenthal van Buitenlandse Zaak laat dus weten... dat het kabinet niet bij de wedstrijden van Oranje op het EK aanwezig zal zijn... als de rechtsstaat in Oekraïne niet zichtbaar verbetert. Rosenthal kondigde niet alleen een boycott aan van het kabinet... want wie gaan er, vanuit Nederland, volgens hem nog meer niet naar Oekraïne... als de situatie in dat land niet verandert? Pas. Het Koninklijk Huis. Het koninklijk huis dus. leden van het koninklijk ja, huis in ieder geval. Internationaal waar zijn natuurlijk ook al wat mensen geweest. En het, dus het kabinet en het koninklijk huis in dit geval. Het draait allemaal om de zaak van een veroordeelde oud-premier, die momenteel een gevangenisstraf van zeven jaar uitzit. Ze zegt mishandeld te zijn door haar bewakers en heeft ook een blauwe plek op haar buik getoond. Hoe heet die veroordeelde oud-premier? Dat is Julia. Timoshenko. Timoshenko inderdaad. Goed beantwoord. Dat is zo'n naam, die moet je even onthouden. Hè? Daar weet je van, die kan zomaar in de quiz voor gaan komen. En inderdaad, daar was die. Ik ga een kop voorlezen uit de krant voor vraag drie. En de vraag aan jou is waar die kop over gaat. Dan krijg je drie mogelijke antwoorden te horen. Het citaat is, hij wilde niet werken tussen aanhalingstekens. Gaat dit één over Britse, de, de Britse parlementscommissie... die Rupert Murdoch niet geschikt om een internationaal bedrijf te leiden noemde? Twee, Mitt Romney is blij dat zijn rivaal Newt Gingrich... de strijd om de Republikeinse presidentskandidatuur lijkt op te geven? Of 3. de oom van een van de verdachten van de juweliersmoord... noemt zijn neefje Zia B. lui? Ik moet gokken, maar ik denk dat het het laatste was. Ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Het is een uh, kop uit het uh, Algemeen Dagblad. Maar had je dus niet gezien. Die net nog even doorheen gegrasduind. Maar, maar niet opgevallen, nee. die, uh, die kop. Ja. Inmiddels weten we dat B dus door de politie in Den Haag is aangehouden. De andere verdachte, die Sandro, die is uh, nog altijd voortvluchtig. De politie loofde tipgeld uit om deze zaak op te lossen. en Een particulier deed daar ook nog een bedrag bovenop. Hoe groot was het totaalbedrag aan tipgeld? Ik dacht dat het met 5000 euro verhoogd werd tot 20.000. Dat klopt inderdaad, ja. Want de politie had al 15.000 euro uitgeloofd. Samen met die 5.000 kwam het op 20, inderdaad. Goed, nou tot nu toe uh, uh, één vraag niet goed. Hè? Dus dan sta je op uh, drie punten. Dan gaan wij naar vraag vijf. Daarin laten we een fragment horen. En wil ik graag van jou weten wie er aan het woord is. We moeten snel kunnen reageren. En niet verzanden in het moeras van de interne besluitvorming, de organisatie wordt van onderop opgebouwd. Met de leden als uitgangspunt... Nou, zeg het maar. Dat is Jetta Kleinsma. Ja, dat is wel een hele herkenbare stem ook ja. volgens mij. Hè? En Gisteren hoorden we haar veelvuldig natuurlijk. Tweede Kamerlid voor de PvdA. Maar gisteren was ze vooral aan het praten in haar functie... als kwartiermaker voor de organisatie die de FNV moet gaan vervangen. Samen met haar vier collega-kwartiermakers... adviseerde Kleinsma de FNV om de leden meer zeggenschap te geven. En door het instellen van een ledenparlement... en een direct gekozen centrale voorzitter... moet die vakbeweging uiteindelijk sneller en duidelijker besluiten kunnen gaan nemen. Welke naam zou deze opvolger van de FNV moeten krijgen? Dat weet ik niet. Nee? Geen gokje doen. Wees creatief, echt geks. Nee, ik heb geen idee. De nieuwe vakbond. Nou, wel ja, origineel. Ik weet niet of dat heel origineel <laughs> ja, ja. en creatief is. In ieder geval om, uh, om 1 juni, om uh, 11 uur, dan sluit de termijn voor het indienen van reacties... die de kwartiermakers kunnen verwerken in een nieuw stuk. En dan is het vervolgens de bedoeling dat uh, zo eind juni, 21 juni... alle 19 aan bonden laten weten of zij de oprichtingsakte gaan ondertekenen. En dus wat er van de nieuwe vakbond terecht gaat komen. Nog één vraag te gaan om de nieuwsfactor vast te stellen. Daarin zijn wij op zoek naar een onderwerp. Je krijgt daar uh, link, uh, hints voor. Om te uh, kijken wat het kan zijn. Zodra je denkt te weten zeg je stop. En dan uh, moet je het goede antwoord geven. Geen erkansing mogelijk. Dus bedenk goed wanneer je de band stopzet, zo gezegd. Klaar voor? Jazeker. Komt-ie aan. 4. Ik zorg voor een drempel, maar ben toch maar een millimeter dik. 3. De burgemeester van Amsterdam vindt mij onwerkbaar. 2. In Limburg, Zeeland en Noord-Brabant ben ik sinds gisteren van kracht. Stop. Ja, dat nou moet je het weten, denk ik ook. Dat moet de wietpas zijn. Ja, precies. Ja. Dat moet de wietpas zijn, inderdaad. Ja, ik had hem zelf een, een drempel, één millimeter. Ja. Yeah. heel dun iets, de wietpas, inderdaad. Zorgt voorlopig voor veel ophef. Je hebt daar nog twee punten mee verdiend. Dus daarmee komt in totaal jouw factor op zes te staan.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 Het is terecht dat koffieshophouders zich blijven verzetten tegen de wietpas. Sinds gisteren zijn de koffieshophouders in Limburg, Zeeland en Noord-Brabant... dus verplicht om hun Nederlandse klanten te registreren en een wietpas te geven. Dat kwam al voor even in het nieuwsquiz. Klanten zonder wietpas, namen uit het buitenland dus, die mogen niet meer geholpen worden. De koffieshophouders zijn er tegen in protest gekomen. Zij vinden dat die wietpas meer problemen oplevert dan de boel gaat oplossen. Het zou natuurlijk een hoop omzet schelen. Het kost banen. Het is discriminerend voor buitenlandse klanten en het zou juist illegale verkoop gaan bevorderen... terwijl het de bedoeling is om de overlast te verminderen. En daarom is dus de stelling... het is terecht dat koffieshophouders zich blijven verzetten tegen de wietpas. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost u 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Of u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars gebruik hashtag standpunt. We praten er straks over na half 2 in standpunt.nl met Mark Jozemans, hij is koffieshophouder in Maastricht... en ook voorzitter van de Vereniging Officiële Koffieshops in Maastricht. Een van die dwarse koffieshophouders die dus niet uh, mee wil werken. Gaan wij door met de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz... met Tom Comello uit Haarlem. Vijftien uh, vragen moet je goed hebben. Ja. Ik ga mm. ze snel lezen. Een hele uitdaging. Als je het niet weet, zeg pas, dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Oké. Okay. Klaar voor? Let's go. Succes. De Nationale Nieuwsquiz... Afgelopen winter zijn in welk natuurgebied veel meer dieren afgeschoten dan vorig jaar? Dat is goed. In welk land heeft een Nederlandse F-16 zaterdag een bombardement uitgevoerd? Dat is goed. Welk land wil dat internationaal straf of in Den Haag enkele arrestatiebevelen vernietigt omdat ze die zelf willen vervolgen? Libië. Hoe heet de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Israël die uit het parlement stapt? Ehud Barak. Tipi Liefnie. Hoe heet de verslavingsgoeren die toch niet in hoger beroep Kiet gaat Bakker. tegen het vonnis van de Amsterdamse rechtbank? Kiet Bakker is goed. Schaatsteam AppM heeft een nieuwe hoofdsponsor pas. gevonden. Hoe heet die? Beslist.nl is het antwoord. Welke Engelse club zou een bot hebben gedaan op Aykzit Jan Vertongen? Tottenham een hotspur. Tottenham hotspur is goed. De Partij voor de Dieren is een opspraak geraakt door een subsidie die de partner van wie ontving? De partner van uh, de lijstsekster. Uh... Namelijk. Uh. Weet, pas. Pas. Marianne Thieme, ja. welke partijleider heeft de Franse kiezers gezegd... dat ze zondag in de tweede ronde blanco gaat stemmen? En Marine Le Pen. Marine Le Pen is goed. Door de onrust in welk land zijn sinds half januari 320.000 mensen op de vlucht Mali. geslagen? Is goed. Hoe heet de nieuwe bondscoach van het Engelse voetbalelftal? Roy Hudson. Is goed. Onderzoekers van het UMC Sint-Radboud gaan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse mensen met wat voor ziekte volgen? Pas. Diabetes. Hoe heet de graafschapvoetballer die gisteren werd vrijgelaten Broek, uit de Frenkel. cel? Is goed. Gisteren is met een helikopter begonnen met de herbouw van wat voor bouwwerk in het hoger smilde? Uh, mast in hoog Is goed. In landen over de hele wereld is gisteren welke dag aangegrepen voor. Voor demonstraties. De is goed. Hoe heet de Noorse 100-meter-zwemmer die gisteren overleed aan een hartanval? Oen, nee. Oene. Nee. Nou, dat zit ook precies nog in de tijd. Dan net geen tijd meer om de volgende vraag uh, te beginnen. Nou, ging het toch goed? Het ging redelijk goed, maar ik denk niet dat het er 15 waren. Je had 11 vragen goed. Ja. Jammer. Dan kom je mee op een score van 66 punten. Niet genoeg om weekwinnaar te worden, maar je krijgt natuurlijk wel de vaste prijzen die we altijd uh, uitdelen. Dus, uh, dat is toch leuk. Kaart voor beeld en geluid en die mooie exclusieve lunchradio. Oké. Succes met het oriënteren op een nieuwe toekomst. Dank je wel. En bedankt voor het meespelen, Tom Pomelo. Zometeen hoort u het laatste nieuws natuurlijk van de NOS. En daarna is lunch er weer met de werkweek. En na half twee dus stand.nl over de Wietpas. Ik spreek u graag zometeen hard over ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. De Nationale Herdenking 2012. Vrijdagavond vanaf 10 voor 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.